Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Gisteren vierde Herman Kortekaas, beter bekend als Kokkie uit en Kokkie, zijn 81ste verjaardag. Oh. En vandaag wordt Connie Witteman. beter oh. bekend als Vanessa uit de Breukhoven oh. R60. Jee, maar voor we de taart gaan, Echte Janne. Beeld bij het geluid op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Jannen. Je kunt inbellen voor het Echte Jannen radiospel en voor de stelling in Wat de Geleuter. Gratis telefoonnummer is 0800 1121. En de stelling luidt. Alles is de schuld van Geert. En zo is het, maar net. Een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je de bestuursvoorzitter voor het Maasland ziekenhuis in Rotterdam... en overlijden er minimaal 25 van jouw patiënten aan een bacterie... en zeg je dan dat, ja, ja, dat je er eigenlijk ook allemaal niks aan kan doen, zoals Paul Smits. Dan ben je een ontzettende Johan. Laten we trouwens even kijken wie er nog meer een Jan of een ben Jan, ben Jan zijn geweest. Jan? Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, en het is niet te geloven. Het moet er een keer voorkomen. Mark Rutte was tot nu toe altijd een echte Jan. Gewoon om, ja, omdat ja, die Mark Rutte was eigenlijk waardig. Maar ja, daar komt hij dan. Ik denk dat uiteindelijk de beurzen zullen zien dat hier een pakket ligt, wat, wat compleet is, uh, wat echte problemen nu tackelt en ervoor zorgt dat die ellende van Griekenland niet over kan slaan. Ja, we gaan de veta vrienden helpen. Uh, we gaan een, een flinke accept gyros uh, Ja, bedankt voor alle leuke woordkrapjes, denk je wel. Uh, 109 miljard hulppakketten voor Griekenland, zegt Rutte. 159, zegt de Europese Unie. Ja, uh, wat, wat, wat is het nou, Jan? Wat jij nee, heet? Ik Veel. Nee, maar het wordt altijd meer, hè? Ja, iedereen is ja. blij. PVV is blij. Ja, dat nee, zei Wilders. Vraag is nee, blij. B nee, Wilders zei uh, Rutte blij, vraag blij en de gedoogpartner PvdA blij. Oh. Dat tw tweete uh, Geert. Dus Wilders is tegenwoordig blij als de PvdA blij is? Die noemt de dat PvdA is... gedoogpartner. Dat was Nieuws-Jan. Oh, dat is het Nieuws-Jan. Ik had het helemaal niet gesnapt. Jongen. Maar best wel een bommetje onder het kabinet, hoor. Maar 50 miljard daarna zitten, dat is toch niet iets voor onze Rut? Nee, maar dat is een uitlegdingetje. Maar goed, Ruud. ik wilde gewoon een keer Rutte als Johan. Ik denk, nu moet je wel. Of... Uh, Ach, mijnt, het maakt mij Het is gewoon een Johan. Ja, klopt. Amy Winehouse. To make me go to rehab, I said no, no, no. Ja, het zal me niks verbazen als nu het, uh, het blokje doden hier voorbij komt. En je weet hoe wij daar, uh, mee omgaan, hè, Jan? Over de doden niet zo goed. Nou, kom toch ja. dan. Ja, Amy is zaterdag doodgevonden in haar flat in Londen. Oh, ja, nog, niet, nog steeds niet officieel bekend waaraan ze is overleden. Maar het zou zomaar een overdosis van het een of het ander kunnen zijn. Oh, echt joh? 27 jaar en dus lid geworden van dezelfde club als... Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt ja. Cobain, Jim Morrison en Brian Jones. Allemaal artisten die 27 werden en Mooi. toen stopten met roken. Uh, ja, en vroeger was het uh, gewoon een onwijze wereldster. Wie? Amy. Nee, ja. hey, over de doden die is dan goed. Oh ja, ja, nee, Amy Warners, ze heeft toch een dus, prachtige uh, plaat gemaakt? Gewoon een ja, Johan. Ja, van een Johan. Next. Nou, okay, toch... va, va. nou ja, next, ja, dat was de ja. volgende dode. Johnny Krijkamp, senior. Ja, die is zaterdag uh, gecremeerd op de Nieuwe Oost in Amsterdam. Maandag overleden, 86 jaar oud is hij geworden. Ja, hij zat de laatste jaren in het Roza Spierhuis. Hij was een beetje aan het af, uh, aftakelen, ja. laat ik zijn. heb je op die leeftijd. Maar ja, daarvoor was hij natuurlijk groots en meeslepend. Het was eigenlijk gewoon een van de grappigste mensen van Nederland... En dat is... daar ben ik met je eens, terwijl toch een Amsterdammer was. Maar ja, natuurlijk, Ik heb het dat gevoel? Nou, hij is drie keer getrouwd geweest, lust er nog wel een borreltje. Maar een groot acteur en komiek. En natuurlijk, uh, ja, eigenlijk de wederhelft van de Rijk. Ook een leuke Amsterdammer. Noem eens trouwens één grappige Rotterdammer op. Ja, dat uh, wordt lastig. Ja, daar is veel Deelder. Oh ja. Maar die nee, leeft maar, nog. Uh, Johnny Kraaijkamp, senior. Zelfs al uh, deden wij niet aan alles over de doden niet zo goed. Dan zou ik ook alleen nog maar positief over deze man praten. Het was een held. En die is dood. Ja. En in de categorie Johnnen, die eigenlijk een Jan zijn. Johnny Oes. Oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Oh, was ja, ik maar nooit met jou naar Apel gaan. <lacht> Je kan echt horen dat Johnny Hoes een geboren katendrechter was. Dat zeker weten. Een uh, zoon van een Rotterdamse zeeman en een Belgische moeder. 94 jaar geworden en nou. zaterdag overleden aan de gevolgen van een zware hartaanval. Ja. Uh, en nog altijd een man die de best verkochte Nederlandstalige single op zijn naam heeft staan. Oh, en, en, en welke die we single net, was dat? Ja, we hoorden hem net. Oh. 450.000 stuks van verkocht. Maar verder was hij de ontdekker van vele sterren zoals Eddie Wally, de zangeres. Ja, zonder naam. Precies. Doe maar en normaal. En, en, en ik hoorde van onze grote vriend, onze eigen enige, enige echte zingende vriend... Dries Roelvink, dat hij ook heel veel aan de familie Hoes heeft gehad. Ja, waarschijnlijk? Ja, misschien een platenhoes. Nou, o, die o, was heel slecht. Dat moet ik niet doen. Zet nee, maar, nee, dit is een set geiken. Maar, maar, maar, maar, maar Johnny Hoes dan. is een ultieme Johan. Ja, zeker. Daar. Oké. Okay. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, onze hoofdgast van vanavond. Die heeft zo vreselijk veel talenten. dat je er bijna van duizelt. Hij is onder meer voetbalcommentator bij iedere divisie live. Maar eerder presenteerde hij Call TV. Was hij de voice over bij de leukste thuis. Was hij even in een verslaggever. En abkaashoek in Tour de France Radio. Ten slotte hij, verzamelde hij dan ook nog als songwriter de nodige munten. En niet zo'n klein zakje, niet zo'n groot zakje. Een enorme zak met munten. Met het hoogtepunt namelijk: dromen zijn bedrog van de enige echte Marco Borsato. Ja, nou, dat was wel een hitje toch? De meeste, nou goed, maar in ieder geval, dat maakt niet uit, hij is het samen met Han Kornheef. Dames en heren, Leo, dat Goedem... Lisa. Een... Leo, goeden Leo. Goedenavond. goedenavond. Wat een eer. Ja, dat vind ik ook, ja. Nee, dat vinden wij. Nee, oh. dat vinden wij. Oh, is, oh nee, je kunnen wel het eerste blokje wel mee volen, vullen. Nee, ja. dat vinden wij. Nee, <laughs> ja, nee <laughs> dat vind jij. <laughs> ik vond het iets meer, hoor. Ja, nee, dat vind ik ook. Hé, hey, Leo. Uh... Maar Rijk komt uit Utrecht, hoor. Ja, Rijk wel. Ja, dat weet ik maar goed. Maar, dan, dan wist de, je dat niet? Weet Roosvelt. Weet ja. ik veel. Iedereen, ja. geen boek, hè? Iedereen van Belang uh, komt uit Amsterdam. Rijk oh, ja. Dus ja, uh, was nee, zelfs nee. bevriend met mijn schoonvader vroeger. Oh ja, joh. Ja. Ja, heeft maar goed, dat hij heeft ook ook dezelfde. Nou ja, goed, laten we er maar op in het eerste blokje hebben we het altijd over de actualiteiten. Nou, er is oh, ja. uh, één actualiteit die we even niet kunnen laten liggen. Dat gedoe in Noorwegen niet te geloven. Ja. Ja, je hebt gelijk, dan moet je er eigenlijk over zien. Nou ja, de, nee, dan moet je het een beetje kunnen duiden. Nee, dat kan je wel. Nee, jawel, maar dan ja... Ja, dan, doe dat nou weer eens. Nou ja, weet je, ik, ik word er een beetje... Dan denk ik, laten we nou voortaan. Maar dat is echt, ja, is, ik weet niet. Maar dan, dan denk ik, laten we nou voortaan gewoon elke dag maar... Uh, uh, uh, één keer per dag aardig zijn tegen iemand of zo. Misschien helpt dat wat. Ja, word je, word, je, word, je er, word je er gematigd ervan? Nou, nee, maar ik krijg hier zo'n gevoel van... ja, dit, is, ja dit, dit gaat alles voorbij. Wat nu nog? En wat, en, en, en wat heeft het allemaal voor zin? En waar gaat dit over? Ja, het is natuurlijk een onwaarschijnlijke gebeurtenis. Die man is natuurlijk totaal gestoord. Ja, maar... vind je dat? Ja, ja. Dat, is nou, dat vind ik nou juist het enge. Iemand heeft 1500 pagina's op internet geschreven... en hij werd... En als hij dit nog niet gedaan had, wordt door iedereen als volkomen normaal beschouwd. Nee, maar Adolf Hitler en, heeft ook een boek geschreven. Je, hoeft niet, je, hoeft, je, je kan nog steeds wel een boek schrijven als je gek bent, hoor. Ja, nee, maar het beangstigende is dat hij tot op de uh, dag dat hij dat deed... Uh, door iedereen als volkomen normaal werd beschouwd. Ja, ja, ja. Snap ja, nee, je? Dat, nee, dat, dat, dat vind ik het beangstigende. Nou ja, goed, kijk hey, Jan, 85 kinderen afschrijven. dat is Nee. Ultieme, ik, heb, ik heb de Godwin helemaal niet gehoord. Hou oh, nou toch op. Nou, nog een keer. Maar. Die oh. had er ook een boek geschreven, Jan Roos? Ja, ja wat is dat nou? <laughs> ik, heb, ik weet niet weet je het over wil hebben. <laughs> wat mij nog verbaast, kijk, we hoeven die, die, die daad hoeven we hier niet af te keuren. Want het, bedoel, nee. degene die het goedkeurt, die, ja, die moet echt direct opgesloten worden... in het gesticht en niet in de gevangenis. Maar wat mij verbaast er vandaag op Twitter ook. Die, die, al die meningen hier over al, al die... Oh, voor, dat is dus een man en die heeft dan een, een bom laten ontploffen... en nog 85 kinderen afgeschoten als er niet meer zijn. En, en, en dat, die wordt gewoon voor verschillende kaartjes gespannen. Ja, dat, is ook nog, dat komt er ook nog eens een keer bij. Ja, je, maar je kan dit tegenwoordig ook niks meer op zichzelf... Ik, ik, ik denk, als, het is nou te kort gebeurd, maar ik bedenk me wel eens... De, sommige mensen verdienen niet een, een platform wat zo makkelijk is als, als wat er nu allemaal is. Met Twitter en Facebook. En je uh, ziet wat er uit ontstaat. Mensen gaan allemaal denkbeelden krijgen dat ze ook echt groot zijn. En ja, wie bedoel je dan? Nou, de, de, de, de, de, de, de, zo iemand als deze, die, die, die, die heeft zichzelf verheven... tot een bepaalde redder van het hele Europese volk. Maar in Nederland zie je ook allemaal mensen die opeens... en vooral in Nederland, meer dan in andere landen... links wijst naar rechts, ja. uh, rechts wijst naar links. Ja. En, en, en, en dan wordt er gewezen naar moslims. Vroeger was het of je bent voor de Russen of je bent voor de Marokkanen. Tegenwoordig ben je voor of tegen de moslims... of ja. voor of tegen Geert Wilders. En voor de rest bestaat er helemaal niks meer in de ja. wereld. ja. Nou ja, ik, was volgens jij trouwens mij... ook zo blij dat het geen moslim was? Ach nee, daar heb ik, zover is het helemaal niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, de, de, zover ik weet gaat of... er bij jou niet? Nee, ik denk, ik denk veel meer, laat nou eens tot iedereen doordringen. Dat, dat, en dan houden we op met wijze lessen. Maar volgens mij moet de wijze les zijn... dat, dat, dat in, in uiterste denken nooit een oplossing biedt. Dat je, en dat klinkt misschien wel heel erg jammer. Nee, jo, maar maar dat... daarom is het nou een eer dat je hier zit. Dus dit soort dingen is... zouden wij nooit zeggen. Nee, nee maar het is het zo is gewoon... intelligent. Elke extremist is gek, maar niet uit voor, voor, voor, voor, voor, voor welke ideologie je het natuurlijk doet. Uh, maar... maar Leo, maar als je nou voor de tv zit, hè, ja. al die extra journaals hierover, heb ja. jij dan ook iets van blij dat de tour weer begint? Kom erop ja. met die tijdrit. Ja. Ja, ja de, maar ik denk ook dat, dat de media echt uh, absoluut geen enkele raad weten... met wat hier allemaal gebeurt. En, en ook, nou, uh, uh, uh, de, ik kan me zo voorstellen dat er een bepaald mechanisme in, in gang is gezet. Je ziet bij de NOS nu, uh, er zijn in het verleden wat uh, rampen te Noord-Zeland benaderd. Ja. En laten we nu maar het zeker voor het onzekere nemen... en elke minuut uh, het journaal maar weer laten rollen... dat we niks missen en dat slaat door weer naar de verkeerde bah, kant. Is natuurlijk ook wel maar ik ga de NOS in schuld geven. Ja, ge ja, natuurlijk. Ja, nee, absoluut. Ik uh, riep uh, smorgens toen ik uh, vroeg op het journaal zag... dat het een blanke blonde man uh, en rechts zou zijn. Dus dat toen, het, ja, een toen dacht ik, overlegde. wat heeft Jan Roos nou geflikt? Dus ik heb gezegd, <laughs> dat, uh, dat wordt een feest uh, bij Joop.nl. Ik werd daar echt door de bagger doorgetrokken... omdat ik gewoon een smeerpijp was en ziek. Ja, ja. En die kaart die werd een uur later door Joop.nl volkomen uitgespeeld. Ja. Rechts is moord. Ja, dat is dus, weet je, en dat bedoel ik dus. Het, het zit, de, de, de oplossing zit niet in uiterst rechts en zit niet in uiterst links. De oplossing zit misschien wel nergens, maar de oplossing zit zeker niet in, in, uh, in, in uiterst te denken. En maar uh, daar in je hoek gaan zitten en schreeuwen dat daar in, ver op in de hoek, dat daar het grote ongelijk zit. En bij jou het grote gelijk, want er komt er nooit wat. Ja, ik las dat een van de uh, professor uh, had geroepen. Ja, uh, uh, het afwijzen van de multiculturele samenleving leidt uiteindelijk tot geweld. Toen ja. dacht ik, nou, ik wijs die uh, samenleving ook af, maar ik ga toch echt niet op het open schieten. Ik sta een beetje, een beetje de spuug in de microfoon. Dus alles wat ik doe. Wat is er, Jan? Ja, ik steek Moet je mijn nou vinger naar de wc? Jan gaat even wassen, Wat Dat was, was je vraag er aan, Leo? Leo. Ik denk, er komt een vraag aan, Leo. Ha ik stel geen vragen, ik vertel oh. mijn verhaal. Oh, ho, ho. Ja. Wat, ik wat vind jij van die 21 jaar? Die die oh, max die, kan krijgen. Ja, maar die kan toch weer verlengd worden? Ja, met 10 jaar elke keer. Maar, voor te... de, maar doodstraf? Nee, joh. Nee? Nee. nee? Het zou kunnen zijn dat hij niet geweest is. Oh, uh, dat hij het niet gedaan ja. heeft, bedoel je? Nee, maar ben je tegen de doodstraf? Ja. Ook in zulke gevallen. Ja. Okay. Ja, als je er tegen bent, ben je er tegen. Ben je bijvoorbeeld... daarvoor, voor, jongen? Nee. <laughs> <laughs> en jij, nee, Jan? Voor de doodstraf. Huh? Ja, dat helpt toch geen reet. Ik kan beter nee. gewoon mensen die echt iets misdoen, misdaan oh. hebben. Die moet je gewoon in een soort, soort, soort, soort varkensvleid achter dingetje gooien. Met, met heel vies eten. En dan <laughs> ja, gewoon de, tot vies eten. Ik weet het vies. Dat is nou de meest wijze om ja. Vies eten. Elke dag. Ja. Vies Elke dag. Ja. Drie keer per dag. Tegen je zin eten. Ja. Ja. Dat je dus absoluut niet lust. En dat eten. elke dag. Op moet ja. door moeten eten nee, maar, Ja, Levenbol. en op eten. Ja. Ja. Ik denk dat dat... Uh, ja, precies dat. Ja. Dus. En, en dan dat gewoon, net zolang tot je er geen zin meer hebt en dat je omvalt. Nou, dat dus. Nou, ja. hebben we dat ook weer gehad. Goed, Over doden gesproken, zullen we die uh, nog even ja, doornemen? Ja. Wat vond je nou van die huiswijn? Oh, dan, ja, nou, ik vond haar wel, wel een bijzondere artiest. Ja, maar je wist toch ook wel dat ze doodging? Ja, wel. Ja. Vond je het snel? Eigenlijk snel gebeurd, 27? Nee, ze was, ze was natuurlijk niet meer te redden. Dat, dat zag je in uh, Kroatië, waar, waar ze op het toneel stond. En uh, dat laatste, nee. Nou, maar ze heeft mooie liedjes ge, uh, nagelaten, vind ja. ik. En gelijk de gezeik over die club van 27 vindt het ook een beetje goed. Denk je dat zij een overdosis heeft genomen, dat ze denkt, nou ja, dan kan ik ja, horen bij die club. Nou, misschien dat die manager haar getipt heeft, dat het commercieel nog wel aantrekkelijk was. Ja, er was ook een website, toch? Kon je wedden, ja? wanneer gaat Amy Wijnhuis dood? Nou. Ik weet niet wie er gewonnen heeft. Maar... Nou, ik in ieder geval niet, want anders zat ik hier niet meer. Nee? Ja, laten we eerlijk zijn. Overthouden, overdosis gesproken. Uh, Johnny Hoes, ook ja. 27 geworden. Dat is ook zo schande, hè ja die Johnny je hebt het lang gerekt nog Tjonge, jonge nou uh, uh... jij schrijft Nederlandse hits dit schijnt de Godfather van de Nederlandse hits te zijn is ja, dat zo hij heeft ook redelijk wat artiesten uitgemolken heb ik begrepen wat bedoel je oh, financieel ja, ja. meer dan nou ja wat een vuile bloedhond jongens, hey, over de doden over de doden niet zo goed oh ja en sorry, Johnny. Rotterdammer ja dus ik had, dit, ik had dit ook niet mogen zeggen nee eigenlijk. nee eh, sorry, waar doe je, je zei... dat nou ja, ja. nou ja en... ook... Kij, hij kan zich namelijk niet meer verdedigen anders hadden we nu gebeld Oma Johnny Leo, Leo Driezen je zegt gaat op dat een je... 94-jarige man die zijn Ja, zijn nest belt, want nou, dat Leo ja. zegt dat hij de boer heeft. Wie heeft hij eigenlijk uh, gemolkig? Nee, He maar hij heeft, hij, begon hij heeft een televisieprogramma gehad en, en het begon altijd, ja mensen, ik heb alleen maar goedkoop artiesten. En dan uh, kwamen er, kwam er zo'n uh, stuk of 10, 15, 20 uh, achter elkaar door. En, maar van en allemaal in dezelfde melodie. Want oh. uh, Johnny schreef zijn liedjes uh, met hetzelfde orkest. Hij schreef er twintig op een dag met, met één orkest in één studio. En dan, uh, en dan uh, riep hij, ja, voor de volgende opname heb ik uh, één uh, gebroeders brouwer nodig... en één pint. En dan, uh, en dan uh, kwam de... En dan, maar, wacht uh, even Jan, ik ga even... Ik ga, eventjes, rot allemaal. ga praten naar het eerste te, je weet wel eens je. Ik ga even af dan. Nee, ik praat gewoon graag door de mensen heen, Leo. Hé hey Leo. <laughs> ik ook. Uh, die uh, Johnny's News kon er dus eigenlijk niet zo heel veel van Je wel heel goed. Shit. Ja, ik, ja, oh ja je, je zijn... maar als hij zegt dat Johnny Hoes heel goed is, kan je hem ook doen, hè? Ja, hoor! <totstuk> Dames en heren, jongens en meisjes, echt een jou luisteraars. Het is niet te geloven, maar Leo Driesen, de man die de meeste dromen zijn bedrog, heeft geschreven, vindt Johnny Hoes de man die, oh was ik maar, bij mijn moeder thuis gebleven heeft geschreven. Ja. Ik ben mijn zin volledig kwijt, jong. Ook, ook, ook goed. Maar dan had goed. had je nog wel een mooi eind aan aan zo'n zin. Ja. In, in een melodie. En dan hebben we allemaal dode mensen gehad en dan wordt Keith Bakker, de fysiotherapeut, de, de de, niet de fysiotherapeut, maar de fysiotherapeut, ik ben er wel helemaal in mijn set, ga ik er maar moed, geloof ja, goed. Ja. Die wordt met de dood bedreigd in een gevangenis. Wat vinden we daar nou van? Uh, je weet wie het is? Ja, ik weet wie Keith Bakker Vies is. Ja. Viespeuk. Viespeuk. Maar je moet toch pas... Hij heeft hij moet, hij moet een pas... dingetje toegegeven. Ja. Dus dan is het een viespeuk. Ja. Oh, oké. Okay. Kies, als je luistert. luistert viespeuk. Ja, als je niet van achter genomen wordt in de gevangenis van Almere door een hele grote neger. Nou, Jan. Ja. Kan, daar, daar ging Z het om nu. Zij uur. mogen s'nachts helemaal niet douchen. Leo. Ja. Nee, ik kies Bakker. Ja, ja. nee. Ik, jij ging iets Nog steeds zeggen? tegen de doodstraf? Ja. Oké. Okay. Ja, en uh, uh, ik denk dat Kees Bakker in therapie moet, uh... toch? Punt. Ja. Dat was ook een soort van uh, setje, hè? <laughs> dat was een beetje, ja, ja. Ik ja. weet niet of hij slechter was dan de mijne, maar ik kon wel in Het was een voorzetje. Ja. maar dus, het, het, het niet gaat Nee, we gaan straks over nee. fietsen met je praten. Wat Oeh. vind je... <laughs> nou, overval je me toch wel een ja, beetje. <laughs> ja, niet te geloven. Ja, maar zo is het heel bij de echte want waarom zouden we het niet over de Tour de France hebben? Ja, nou, vorige nee, week wel. hebben we het heel lang uh, over een uh, rennen in een rat gehad. En dat uh, ja. duurde 40 minuten te lang, dus en, we gaan nou uh, eens eventjes lekker in diverse oh. opbewerpen aansteigen. Ja, ja, ja, en waarom niet? En waarom wel? Kort. Zeker weten, Leo tot straks, we gaan even wat anders doen! Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, want als Ramon Roelofs, uh, God, weet, oh. Ramon Roelofs, Jan. Jammer! Ja, ik moet niet meer drinken. Zal ik voortaan die teksten tikken? Nee. Ah, als Ramon Roelofs kent bijna niemand hem. Maar als Charlie Lonois, ja, oh, sinds gaat, begin jaren 90, oh, de bloedgabber gaat, van Mental T. Jouw ja, kent de hele happy hardcore en Ja, Sinds? Sinds 90. <laughs> <ja>? Ga verder. <laughs> sinds 2009 kent ook de zweegwereld hem. Want sinds twee jaar mag Charlie zich zen meditatie neeraar noemen. Dames en heren. Charlie Lohnois. Ja, zet u maar af! Charlie, oude zendvriend, wat een pokker die heb je gemaakt! Nou, maar je bent wel mooi in elkaar gesneeuwd. Ja, zeker, beter. dat doen wij niet, het, het, ons, onze, onze snijkerbouten. Hebben we nou weer een Henk ja. Bres aan de lijn? <laughs> wat denk jij? Hebben we weer een Henk Bres aan de lijn? Tuurlijk, uit de buurt hè! Ja, precies. En echt, Hagen, nee Charlie, ik ben nog een keer bij je langs geweest, uh, weet je dat nog? Ik heb jou heel hard geslagen met die stok. God, mijn krakenman. Ook al een stok? Was dat in Utrecht? Nee, nee, dat was geen bezemstil. Oh. Dit was Charlie, die, die is de zen Master. Ja, dat weet ik wel. En die doet dan een sen en dan denk je, nou, dan gaan we helemaal lekker in trance. Lekker, lekker, lekker, lekker en dat soort dingen. En die gast, die pakt toch een stuk hout en die laalt me toch op mijn rug. Ja, en daar ben je sen van. Ik werd er volkomen ontspannen van. <laughs> ik heb namelijk drie dagen in coma gelegen. Charlie, gaat het goed met je jongen? Lekker man, heerlijk. Ben je nog ja. helemaal in de zin? Ja, nog steeds. Het staat even stil nu een maandje. Maar in september gaan we beginnen. We zitten handel in, Charlie. Of er handel in? Ja? Nou, ze staan een maandje stil. Of is het zen om een maandje stil te zijn in Zen? Nog één keer, wat zeg je? Of het zen is om een maandje stil te zitten in Zen. Snap je? Ik ben filosofisch. Heerlijk, joh. Heerlijk. Of gaat het gewoon niet zo goed? Oh, je hebt gewoon vakantie. vakantie en dan in september gaan de cursussen weer beginnen. Oh, lekker. Hé Charlie, en doe je nog wel eens van het happy hardcore mythe? Tuurlijk. Doe je, Wat, je nog het wel eens, Jan. Ja, tuurlijk joh. Gewoon een lekker optreden af en toe. Heerlijk. Hoe, hoe vaak per jaar? Twaalf uh, keer per jaar ongeveer. Zo, de nee, mythe is dus één keer per maand, joh. Eén keer in de maand? Ja, tuurlijk. Met je vriendje Theo? Met mijn vriendje Theo, het allerliefste. Zijn jullie nog steeds schappers? Tuurlijk, zijn we zijn nog steeds grappers, joh. Denk Hartstikke vrienden. leuk. Mooi. Hé, hey, en uh, Jan gaat nu een hele uh, warme <laughs> en, en, en, en, en, en inhoudelijk sterke vraag over zen vragen. Kom maar, Jan. Oh, nou, kom maar op. Hoe krijgt die gozer in godsnaam zen? Die roos bedoel ik. Die, ro die roos? Die roos, ja, die Jan-Roos, die hier naast me zit. Hoe krijg je hem in godsnaam rustig? Gewoon met die stokslaan. Dat is het. In een de dekkie, is Charlie? <laughs> ja, waar sloeg je hem? Ik heb hem uh, tussen zijn schouderbladen geslagen, dat is een hele favoriete plek in zijn. Oh dat is goed, ik zie de stok al komen. Dat krijgen we nou ik zelf Ik zal Krijgen we een krijgen we interactieve radio hier? met <lacht> de tief is op! Dat is toch geen stok, dat is een paraplu Dit ja. is een stuk lof? Nou ja, dit is toch niet de groot. Ja, nee Leo, vond je dit leuk? Eh, uh, nee, nee. Nee. <lacht> ja, nog eens? Ik vind het... Maar luister, ik ben, wie vertelt wie voor Sintje nou deze lofgrap? Zit op, flikker als spel er doorheen met de uh, gast? Ik ga het je even uitleggen. Even wachten. <lacht> Kom op, leg uit. Goed. Charlie. Yes. Uh, ik kreeg geen klap met de paraplu, Want er zijn die mensen die denken grappig te zijn. En Dijkgraaf, ik waarschuw je, want ik steek dat ding in je en doe nog open ook. Maar goed, we gaan een spelletje spelen, want uh, we gaan eens even kijken. Ik noem je ook dat dat uh, Charlie, maar jij bent natuurlijk Ramon, joh. Ja, wat jij wil, joh. Ik luister overal naar. Oh, Hé, hey, Kees, we gaan het spelletje spelen. Uh, het gaat heel simpel. Je moet dus kiezen dus de een of ander. Dus dat is hartstikke zen. Twintig meer keuzevragen, vijf punten per vraag. En uh, ja, dit is dus, dus Dierenvertaren. Dan gaan we kijken of jouw leven nog wel zin heeft. En mijn grote vriend en paraplu-rammer Dijkgraaf gaat beginnen. Volkskrant of Telegraaf? Volkskrant. Oh, nou <laughs> ja. D66 of partij van de Dieren? Partij van de Dieren. De dieren? Oh. Mediteren of draaien? Haha, <lacht> weet vraag. Eh, uh, draai Suzanne Smit of Annemarie Posma? Suzanne Smit. Waarom? Dat is die blonde heks. Ah, vind ik wel een aardig mens. Oké. Okay. Hé, hey, maar Charlie, jij bent zelf 1,68 meter. En, en, en Suzanne Smit, die, die is 2,34 meter. 34. Ik hoef er nog niks mee te doen. Nou ja, wat is dat nou? Je, ben je van de, van de Potenstijn? Nee, dat niet. Ik heb nog gewoon een vaste vriendin. Oh, je bent monogaam. Die vraag komt zo: <lacht> Christelijk of atheist? Eh. Uh... Heel lang ja. over nadenken of je christelijk of atheist bent. Dan ben je agnost. Ja, Jan, kom op. Ah, dan. je hebt gelijk ook. Tiroler kabooms of live in ja. London. Nog één keer wat zeg je? Tiroler kabooms of live in London. <laughs> live in London. Ja, Charlie of Ramon? Ramon. Sylvia Witterman of Rob Hoogland? Sylvia Witterman of Rob Hoogland? Sylvia Witterman Silvia over op Hoogland? <laughs> Silvia Wittemann. Silvia Wittemann <laughs> Ik zou niet eens weten wie Rob Hoogland is. Maakt niet dus uit, Sylvia Silvia Silvia Witteman, Witteman of Rob Hoogland. <lacht> <lacht> Kom op, Ramon. Je kunt het. Wie is dat dan? Wie is... Dat Leg is die, ja, die man op de, de, pagina 3. De de Deug de Deug die deugt wel, En Sylvia die vindt ons viespeuken en, en, en, en dat soort gedoe. Sylvia Witteman of Rob Hoogland? Kom, Sylvia Witteman. Nee, nee, nou, ja, nog één, ja. ik doe Jan, ik neem hem over. Ja, de volgende, ja. uh, volgende vraag, Ramon. Sylvia Witteman of Rob Hoogland? Uh, Sylvia Witteman. Nou, je bent wel standvastig en daarvoor krijg je een aftrek. Tijd of... Oh, dit is jouw vraag, Jan. Tijd of geld? Tijd. Theo Maas of Mental Tio. TV kijken of seks? Seks. Pillen of bier? Hé. Nog Pillen of bier? Bier. Monogaam of vreemdgaan? Nou, dat weten we dan wel, hè? Monogaam. Ja, je hebt gelijk ook. Oh. of hetero? Ja, home of hetero. Homo of hetero? Hetero. Mark Rutte of Job Cohen? Eh, uh, Mark Rutten. Oh. Amsterdam hmm. of Rotterdam? Amsterdam. Godskaleren. Ja, je, Kijk, Charlie, je begint nou te stijgen, vriend. Worst of kipfilet? <laughs> kipfilet. Nou, dat dacht ik ook. Wat is er nou om te lachen? Nou, je weet precies. Viespeuk, jij hebt het geschreven. Worst of kipfilet. Gods smerigheidje. God of Boeddha? eh uh... God. Ja, of Boeddha. Robert Geesink of Kadel Evans? Ja, Kadel Evans. Ja, precies. Het verschil dus natuurlijk wel... Heel... Turken of Leo Driesen? Wie is Leo Driesen. Ja, weet ik veel. <laughs> Nog nooit van gehoord. We gaan wel een geval, dan dan kleine twaalf minuten dan af dan Charlie dan Ramon. Dan, uh... dan zeg ik Turken. Turken. Nou ja, dat vind ik heel goed. En de volgende vraag is natuurlijk een echte Jan of Johan. Een echte Jan of Johan? Ja. Oh, je kent het hele concept helemaal niet, joh. Nou, ik heb... Het belletje. Heel, heel oppervlakkig, heel oppervlakkig is maar uitgelegd, maar ik zeg gewoon Jan. Nou, wij hebben dus gewoon Mental Tio hier gehad. En dat was echt een vette Jan. Een hele echte Jan. Ja, ja. en jij bent echt, je bent echt uh, zijn handtasje. Ja, bent echt... Uh, ja, dit, dit is een uh, minnetje. Ja, dit is een, dit okay, nou, dat is toch prima? Net nee, met, dat is gewoon met, met, een naadje kut. Ja, dit is net met je twee witte balletsloffen over de, over de sloot. Dat is een beetje tiroler, boomstit. Oké, okay, maar dat is wat jullie ervan maken. Ja, je, hebt, ja, gelijk ja, je ook. hebt gelijk ook Nee, want zo is het, de wereld is maakbaar. Hey, uh, Charlie, ontzettend bedankt, gozer. Je hebt uh, 6,0 uh, gescoord. En er zijn Beter sommige dan mensen dan vroeger op school. Ja, ja, precies. Maar sommige mensen zijn er heel blij mee. Je krijgt dus wel het echte jan t want je bent de echte Jan. Vind je dat leuk? Goed. Of zeg je van, joh, het zou mijn worst ik wezen. Ik ga lekker in de loten zitten, ik krijg dat lekker de met je radioprogramma. Ja. Ja. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. He. Later. later. later. later. later. Nou, dat was Ramon. Uh, en Dat was hartstikke ja. leuk. Of hij is beter bekend als Charlie Lowneus. Hey, en de muzieksuggesties komen vannacht weer van onze hoofdgast Leo Driessen. Bezoekers van Echte Janne mochten vervolgens hun top 4 samenstellen. En dit staat op nummer 4. Oh, leuk. I did my best to notice when the call came down the line.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 Ja, dat is natuurlijk wel de grote vraag of je een mens bent of een danser. Dijk gaf, ik schat bij jou een danser, jongen. Wat denk jij? De tyfus voor je. Dank je. Dat was Human van The Killers uit 2008 van het derde album Day Age. Wat een uh, belangrijke feitjes, weet ik, op te dreunen. Ja, goed man. Hartstikke leuk. Nou, de Tour zit erop. Uh, het was weer erg leuk. Onze hoofdgaas Leo Driessen die zat jarenlang achter op de motor om verslag te dat doen. Welke jaren ook alweer. Van dit Weet je tofie? dat nog? Ja, dat was uh, acht jaar lang van... Uh, het, het was toch tot 2000... Nee, 1995. Dus vanaf 87, 85, ja. ja. Dus vorige week zat hij uh, in dus zijn... Dus ik had uh, fe het feitje goed waar je mij op nou, wilde pakken? Het, uiteindelijk wel. Oh, maar het kostte wel. wat moeite. Nee, maar vorige uit. week was uh, zijn... Uh, Maatje Ap Kaashoek al bij ons in Appie de show. Apkaashoek. En die zei, wie gaat er winnen? Nee, weet jij het nog ja, leven? Ja, weet je nog, wat zei En Die zal het toch wel fout gehad hebben? Ab. Ja, wat zei die? Ja, Apkaashoek. Uh, Kaashoek. Andy Slek? Fouclair! Fouclair? Na, ja. Naar wij dachten! <laughs> ja, ja. maar die Ap heeft zijn hele leven naast gezeten. Maar dat, dat is al toch? In, ja, dat zit hij niet erg. Nee, die wil er ook naast zitten. Nou ja, hij weet niet beter. Hey, maar <laughs> had jij als toer gezegd, nou dat wordt die Evans? Nee. Wie nou, nou Jawel, wel. De ene oh, dag wel en de andere dag niet. Ja, maar, maar ik, vandaag waarschijnlijk wel. Nee, uh, nee vandaag niet. Nee, vandaag had ik. <fie> ik, ik, ik ja, dat is gek. Ik, nee, ja, nee, maar ik had. Oh, wel. Vanda nee, vandaag hoopte ik dat hij, dat hij op de chance Eliezer dat daar waar het echt niet meer kan. Ja. Yeah. Dat hij dan uh, gewoon zijn voorvoordek breekt. Ja. Waarom? Nou, ja, dat is toch. Dat praat je dan tot nog jaren over. Dat is waar. Ja, want karton nee, is karton. Ja, nou ja, maar weet je, en dan. Het eh, komt omdat ik gewoon een alufietje heb, omdat ik geen carbon kan betalen. Nou, is ook niet waar, dat kan je natuurlijk ook eigenlijk wel betalen. Dus is eigenlijk een fiets die je kan overtrekken dan, Carbon Fiets. Ja, toch? Ja, we moeten de set maar jingle hebben. Dit is allemaal hartstikke leuk. Maar wordt binnenkort. Ja, dames Maar je had het ook maar van Leo 3, sorry. Nou, dat lijkt mij ook. Toch? Ik heb wel eens de indruk. Het leek erop dat dit eigenlijk een leuke Tour de France was. Maar het is ook een hele leuke Tour de France geweest. Ja, toch? Jawel. Want? Nou, geniveleerd. Geniveleerd? Ja, nou ja, zeg maar, de jongens die vroeger of een paar jaar geleden nog uh, uh, vrijheid over de bergen dansten en, ja. en, en, en uh, echt erbovenuit staken, die zijn er niet meer. Ja, zal ik je vertellen waarom? Jazeker! Geen hypotheek, uh, geen apotheker. <laughs> ja, dat is weer slecht denken van jou, Jan. Nee, maar dat je is zit, geen uh, slecht denken je, van je, mij, Leo. Je, je, je zit midden in je achternaam. Nee, het is goed zo. Denk je niet? Ja, dat nee, denkt ook. Maar ja, dat is nooit te bewijzen. Maar je denkt toch ook dat het komt? Wat, want de ene dag denk je van, hé, hey, die en die slek, wat een benen. En de volgende dag is die bagger, zoals een normaal mens. Ja, nou, maar ze hoort het ook. Dus het, het zijn het al opeens allemaal normale mensen op de fiets. Nou, uh, Andy Slek is zeker een, iemand die, uh, die en van fietsen en van het leven houdt. Maar dus Leo, dat ik wel mooi. Sorry, maar ze roepen ja. ongeveer al 30 jaar dat je niet op een boterham met pinderkaas ertoe kan fietsen. Nee, maar dat is ook. Dus, maar wat doen, doen ze, ze ook nu niet. op dan, als ze geen doping meer gebruiken? Nee, uh, nou, bijvoeding. Uh, ik heb me dat laten vertellen. Ik heb drie weken gebivakkeerd tussen uh, met gert op zijn de, de oud wielrenner ja. en zo'n kerel die lusten, hem wel de spuit. Nee, dat, dat nou, die heeft een keer testosteron. Uh, die, die heeft wel een keer. Uh, tenminste, heeft hij dan verteld. Maar ja, ja weet je, uh, uh, het, het gaat hierom dat uh, uh, het natuurlijk wordt er gebruikt. Maar de uh, het woord doping houdt dan, dan krijg je heel gauw associatie met Tommy Simpson. Weet je al, ja, precies. En, en en mensen misdadigers. En weet je, wel. maar het is eigenlijk gewoon een gezond lichaam gezond houden. Ja, met, met doping. Ja, nou met doping. Ja, jij noemt dat dan weer doping. Oh, nee, maar je moet het niet doping noemen. Is nee, het is net als een glas whisky af en toe gewoon wel zo'n een appelsappie noemen. Nou, maar dat is... Kijk, maar er zijn... Die gasten worden begeleid door doktoren. Mm -hmm. en, en er zitten wel cowboys tussen... Maar als je nou eens kijkt naar, naar uh, uh, uh, uh, oudere wielrenners, uh, mensen die dus echt uh, verschrikkelijk... Ja. Die Joop Soetermelk, die op zijn 65 ste en Joop is ook wel eens betrapt geweest, ja. Eddie Merckx ook... En allemaal. Zijn allemaal nog reuze gezond. Ja, maar er zijn er ook heel veel dus die, zo slecht, die op hun niet voor in elkaar zakten en nooit nee, meer opstonden. Dat komt... En, en allemaal maar, last van het rikketikietje. Ja. Ja, dat, maar dat heeft niks met doping te maken. Nee. Dat heeft gewoon te maken. Dat kan jou ook overkomen. Maar, dus jij zonder doping nu vier weken lang elke dag gaan trainen en je hart zo groot, maar ik wil dat echt groot wordt een sporthart. En ik doe dat van de ene dag op de andere. Dan kan je zomaar in slaap ik geloof, Leo, niks Leo, Leo ik, ik, ik, ik word, het ik word door, hier uh, vanuit de parkeergarage door, door twee uh, mensen naar boven getild. Want ik, ik, ik ben te laai <lacht> om die trap nog te nemen. Dus, ja, is, dus dat sporthart zit er niet het, in. Ja, het, het is niks nog grifiale roos. Nou? om een sporthart te krijgen moet er eerst een hart in zitten. Ja dat, ja, ja, ja. ja, dat is een geloof ja. Ongelooflijk. Kan, in, Ik kan, er, er kan jou niks hey, gebeuren. Wat drie dagen Rotterdam toch voor een mens komen tegen. Is dit uh, nou een goed verhaal door. of uh, klopt het niet? Ik heb niet geluisterd. Nee, hartstikke logisch. Jowel, verhaal. Toch? Ja. Maar, nee. Uh, maar je kan ook zeggen wat ze nu gebruiken, ze nog niet ontdekt. Want uh, je weet ook van Andy Slack en Twitter... Die, uh, die dan boos is dat hij twee keer binnen een uur gecontroleerd werd, eergisteren. Ja, is ook en dan roept uh, de voorzitter van de dopingclub... Uh, Fred McQuaid, dus uh, de, ja. de voorzitter van de UCI... Of die roept dan, ja, er zal wel een reden voor zijn dat hij jou binnen ja, een uur Ja, maar die twee, die, die, twee, die twee dingetjes zijn achter elkaar geplakt. Die Twitter van Andy en die Twitter van McQuaid. Maar, maar zat het er niet. zat een week tussen en ja, die van McQuaid ja. ging eigenlijk meer over in algemene zin. Dus er was dus een reden die, voor. Nou, misschien teken, wel, maar, mijn... de, maar, maar die, die van McWade was geen reactie op Andy Slek. Nee, nee, oké. Okay. Een suggestie via... werd gewekt. Waarom? bij uh... De Mar, toch? Nee, bij uh, Tour de Jour. Oh, deden jullie dat? Ja, dat deden wij. Ja. Wie was dat? Goed, hè. Was dat die Danny Nelissen weer? Dat was die Danny Nelissen die dat zei, ja. Schandalig. Nee, waarom? Nou ja, omdat. Dat, dat, ja, wist je nee. het? Uh, nee, ik weet niet of je. De, maar. De, Danny zal het ook zo niet bedoeld hebben. Maar wel zo gezegd. Ja, precies. Hey, en uh, waarom heeft uh, die Gezink niet heel goed voor zijn lijf gezorgd? Met uh, spullen die we eigenlijk geen doping mogen noemen. maar eigenlijk een gezond houdertje is. maar eigenlijk ga je er ook harder van fietsen. Ja, potverdomme. Ja, yeah. uh, vraag ik me het. wat. Nou, ik, ik vind of, wel. Of let hij niet zo goed op zijn gezondheid dat hij daar niet zo hard kan fietsen? Wat mij, wat mij wel verbaast in de algemene zin. Bij de, uh, bij de Nederlanders die rijden in het voorseizoen prachtig dit en dat. En dan komen ze in de Tour de France. en dan rijden er drie weken lang een heleboel renners harder dan de Nederlanders. Ja. En dan is die toer weer voorbij. En dan, uh, dan uh, doen we wel weer aardig mee. Nee, in maar kijk, we hebben natuurlijk geroepen dat die Ik suggereer een... hier iets, maar je luistert niet goed. Nee, maar Ik, ik suggereer dan, Leo? Want zelfs ik begrijp het niet. Nee, nee? dat je gewoon dat de opbouw niet goed is. Dat de agenda niet goed is. Dat het ritme niet oh, goed ja, is. Oh ja, maar dat is een nette verklaring. Het verbaast me... Heb je ah. gezien die, die, die, die, die, die, uh, die, plo die ploeg van Veuclair? Uh, ja, ja, ja. ja die, die, die, dat, is, dat is eigenlijk een Franse ploeg die een lager. Ja, uh, fietst ja. Dan... veel beter. En die fietsten... Maar in de breedte, er waren zes, zeven renners... die gewoon daar in die Tour... Uh, van, van, van de Eurocar... die fietsten gewoon uh, de pannen uit het uh, uh, wegdek. Drie weken lang. En, en nu ga ik kijken. Maar jij zou suggereren... Iets het was mij. Nee, Wat ja. suggereer je nu dan? Net. Dat, dat ze beter voorbereid zijn uh, op de Tour dan... Uh, op de Raaboploeg. En hoe ja. komt dat dan? Want dat, bedoel, dat had ik ook op bedacht. Maar hoe komt dat dan? Ja, dat, dat kan verschillende oorzaken hebben. Ja, maar ik dacht dat je iets ging al? onthullen, maar dat is dus helemaal niet waar. Nou, kijk, luister, je moet, je, je moet, je moet niet beschuldigen, maar je moet gewoon kijken naar de feiten. Feuklair, dat is een aardige wielrenner geweest, tot dit seizoen. Ja. Uh, uh, hij heeft ook wel eens een keer tien dagen in, de tour in, de, in het geel gestaan, maar dat was omdat Armstrong dat goed vond. Ja. kwam een beter uit, werd niet lastiggevallen. Nee, toen was hij nu, voor het klimmen. Dit jaar kan hij de Tour winnen. Ja. terwijl het gewoon uh, En dit jaar heeft hij al tien overwinningen gehaald. En hij is alleen maar oud, hij is 32. Ja. En ineens wordt hij zoveel beter. Hoe kan dat nou? Gevulde koeken. Ah, we, we, we, we, we, we, we, we hebben het over uh, dat hij een goede dokter heeft? Dat, nou, hij moet sowieso een goede dokter hebben. Ja. En de rauwe ploeg heeft dus een slechte dokter? Nee. Dat is nee, wat je wilt het, zeggen? Nee, nee, nee ik, Jezus, denk dat de Rabo, ik denk dat de rauwe een keurige, keurige ploeg is. Ja, en dat is dus het probleem. Ja, dat... Leo, hoeveel miljoen is er aan die rauwe ploeg gestoken? 57, geloof ik. Ja, hoeveel hebben ze erover terugverdiend? Nou, heel weinig. Of nee, nee dat denk nee, ik, nee, ik denk dat, nee luister, een bank wil toch geld verdienen? Ja. Die zijn vanaf 1995 bezig met, met een heel concept. Dat is ook trouwens de doodsteek voor de echte topsport, hoor. Maar wat kost nou een zakje Epo, joh? Nou, dat ja, dat is best duur. 300 nee, euro ik vind per het toch, euro. we moeten er toch even op terugkomen. Ja. Want Leo, die zegt gewoon... We moeten hem uit hem trekken. Het lijkt wel journalistiek, Jan. Ja, god, Leo zegt de de, dat de Rabobankploeg... A, niet goed voor het lijf zorgt. CQ doping uh, niet goed gebruikt. En, en dat nee. dit bestrijd ik toch ten eerste. Leo, hou nou het ook gezongen met bestrijden. Van ja, be oh ja, ja. alles en nog wat. Uh, je lult. Nee, jij ging iets onthullen. Ik heb nog nee. steeds geen kut. wat ik, gehoord, Leo. Ja, ik heb gezegd, ik zeg, het verbaast yes. mij... Dat, het verbaast ja, me, het, mij dat de, de Rabobank... Uh, voor en na de Tour de France... 9 van de 10 Tour de France. Ja, maar dat is een feit. Maar daar ging jij toch iets over onthullen? tijdens de Tour de France... Wat? Maak je zin eens af. En tijdens de Tour de France presteren ze misschien wel net zo goed als voor en na de Tour de France. Maar dan presteren er een heleboel beter. Ja. En tijdens en die Tour de France. Maar dat heeft iedereen kunnen zien, Leo. En ja. ik dacht, nu ga jij als, als kenner vertellen waarom dat is, maar dat doe je nu maar niet. Nee. Waarom niet? <lacht> ja, ja. Weet Hallo? je het, Leo? Nee, ik weet niks. Nee, ik, ah, ik, ik, ik, kijk, nee, ik weet echt niks. Ik kijk en ik, uh, ik, uh, soms kijk ik heel verbaasd. Ja, waarom, waarom nou verbaasd? Nou, ja. Ik vind het vrij logisch dat Leo, je er, zit daar, er, er zit daar een kabouter met dus zijn vingers al 5 uh, minuten op die schoepnub te wachten tot jij gaat onthullen wat het is. Maar je onthult maar niks. Onthul wat. Iets. Nou, jullie hebben heel slecht geluisterd hoor. Nou, kom op. Nee, maar wij... wij zijn mij niet, nou zo... niet schelen, maar... ja, hebben we hebben we nou slecht geluisterd. Nee, Eén momentje Leo, heb je even? Eén momentje. Jan, wat denk jij nou eigenlijk? Wat, wat, wat, wat hebben we nou gemist? Leo doet alleen al helemaal suggesties. Dat begrijp ik wel, maar hij bedoelt toch te zeggen... dat, dat raam en Maar volgend jaar wil Leo weer bij Tour du Jour zitten. Ah, dus oh, dus hij oh, nu nee, nee, zeggen... nee, daar heeft er helemaal geen uh, moer mee te maken. Weet je wat ik vind? De, de, de, de, de, je moet, als je, als je iets Mochten weet... Mochten wij nou even uitpraten, of niet? Nee? Maar als ik, zou, als ik iets zou weten, en ik zou het, uh, de, dan, dan zou ik het ook zeggen. Ja. Ik kan alleen maar zeggen wat ik zie. En wat ik zie is, dat, dat en dat verbaast mij. Maar Leo, toen ik jou voor de hey, laatste zag, had je nog geen bril. Dus ja, je ziet het, je. het nu beter dan toen. En ja. wat zie je dan nu? Nou ja, kijk, het verbaast ja, mij. Wat beter. zie je aan een ploeg als de Rabobank de doodsteek uh, voor de sport was, geloof ik zelfs. Maar wat zie je dan fout gaan bij die Rabobank ploeg? Nee, de, de, de doodsteek voor de... Maar dat is, nee, dat, dat is een ander verhaal. Maar wat zie je fout gaan? Nou, dat, uh, ik denk dat er uh, sowieso al een, een mentaliteit heerst. Eén ja, concreet voorbeeld heeft in de krant gestaan. Uh, de, de, de, de, laatste, uh, de voorlaatste etappe, de Alpe hè, waar heel Nederland naar uitkijkt. Daar is smorgens in de bus van, ja. van uh, Rabobank gezegd door de ploegleider... Uh, Adi van Houwelingen, aardig man. En die zei van, jongens... Uh, uh, de Tour, uh, ja, die valt tot nu toe tegen. Veel meer downs dan ups. En eigenlijk, de etappe die vandaag komt, hebben we ook niks te zoeken. Oh. Weet je wat? Uh, als we onderaan de berg bij Alpe d'Huez nog in een grote groep zijn, kijk maar of je dan wat kunt uitrichten. Oh, een motivatiepraatje was dat. Dat ja. was een motivatiepraatje. Ja. Nou, want ik, ik keek, en toen, toen wist ik niet van het praatje. Of ik moest met Gert Jacobs kijken. Toen was één een van de weinigen die vanaf de start kon je het zien. Ik zei tegen Gert, waar zijn die van de Rabo? En die stonden helemaal achteraan. Ja, die dachten we gaan even gezellig. Het uh... startschot valt. Johnny Hoogland ja. demareert. Ja. Daar hadden negen rabo in moeten staan. Acht, want er is één geloof ik raad, ja, Maar ik hoor gewoon een bruggetje naar Mario B. Nou, ik, ben, ik ben nog steeds op zoek naar... Een wij eigen. hebben alleen maar jonge spelers. En wij ja, zijn dat niet zo goed. Ja, dat moeten dat, nee, dat moet verboden worden. En ze kwamen ook nog te laat bij de... Bij de, bij de, de, de dus de allesbeslissende, tenminste voor die slecht dan... de, de, de, de tijdrit. Ja. En dan kwam u, de Rauwebank uh, te laat, want die stond in de file. Nee, even. Gaan we, we gaan om oh, tijd. Maar bij die tijdrit hadden ze echt niks te zoeken. Nee, die Nu leer ons dus drie niet. keer even beledigd, Jan. Dat we niet luisteren. Ja. Gaan we even wat anders doen? Ja, ik wilde graag die scoeper doorheen ja, maar nee, maar ik, die ik, scoop kan, komt in, zei, die uh, is drie keer geweest, jullie moeten die uitstekking maar teruglaten. Optra. Ja. Ja. Ja. Ja. Hey, eh, ja, omdat we, we op ook de oudere luisteraars die om één uur gaan slapen, oftewel in slaap vallen, is een keer uh, willen laten kennismaken met aller, aller, aller, aller, aller beste radiorubriek sinds geen ja, geen nee met Kees nou, Schilproort. Nou. We hebben hem voor één keer naar voren gehaald. Zo. Het meesterwerkje van al onze eigen held, onze ja, reus, onze geweldenaar, Jelmer Gustin Kloot. u gaat zo bellen met 0800 1121. Gratis voor het. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Voor het één quote en drie nieuwsfeiten. Ja, flikker op en jagen hem er even heel snel doorheen, Jan. Oh ja, want we, jij het gaan, ja, we de gaan de scooper uitroepen. hoor. We gaan ook ja. ja. Nou, goed, dames gaan nou, we zeer bellen inbellen. Uh, onze uh, vriend Reus, geweldenaar topper, Ja, die heeft van uh, verschillende uh, nieuwsfeiten, namelijk drie, één leuke quote gemaakt, lachig hier op brullen. je pist in je broek als je hem hoort, bel nog 0800-1121. Als je denkt, nou, te weten, uh, we zijn vandaag heel schappelijk, want we gaan met Leo Dries praten over de Tour, en die heeft nog steeds een scoop voor ons liggen, en dan kan je winnen. Het enige echte echt, janet T-shirt, 0800-1121. Als je hoort wat je nu hoort. Ja, kom daar. Rudolf Hess wordt definitief de nieuwe trainer van Feyenoord. In de Europese beleg. Reagers reageerden meteen positief op de berichten over een akkoord. Ja, en die godwin Jingle hoorde er niet bij, maar het was wel een... had echt een Godwin van je, vriend. Ja, ongelooflijk, ja. Terwijl met jouw lengte, voor welke alles zou afgekeurd worden onder oma Hiti, Maar dat maakt niet uit. Wees blij dat je nu leeft. We hebben Willem aan de lijn. Willem, goedenavond. Hele goedenavond, Willem. Ja. Ja. Hey, Willem. Hallo. Eh, uh, yeah. helaas, helaas weet ik niet, dus ik wens uh, de volgende meer succes. Willem, luister Willem. dan gewoon Doe even nou, man. Nou, nee, nee, nee. Nog één nog keer voor Willem dan. Rudolf ja. Hess wordt definitief de nieuwe trainer van Feyenoord. En de Europese beleggers reageerden meteen positief op de berichten over een akkoord. Nou, kom op, Willem. Oh ja, die nieuwe trainer van Feyenoord. Uh, nou, we ja. kappen maar Willem, wordt helemaal, <hast> word helemaal gekloten. Dankjewel, doei. doei. En we gaan naar uh, Niels. Ja, de eerste is het uh, graf van Rudolf Hess is geruimd. Nee, ja. Niels, nee. Ja, wel. Goedenavond, Janne. Oh ja. oh ja. Goedenavond, Janne. Goedenavond, hey, Niels. Mils. Weet je misschien de oplossing, vriend? Het graf van Rudolf Hess is geruimd. Ja! Omdat het een wordt ja, voor uh, neonaties Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Koeman wordt de nieuwe trainer van... Ja! De trainer. En de jongens hebben positief gereageerd op het Europese Schuldenakkoord Griekenland. Nieuws, je okay. bent de winnaar. Yes. De enige echte, de enige echte, de enige echte, de enige echte, de enige echt de enige, de enige, de enige, de enige. Ja, shirt. En hier komt de baker van dit fantastische spel, spel, spel. jammer. Doei. Ja, dat gaan ah. nog verder met Leo. Daar waren we wel vanaf. Wat oh, verdomme. Hé, hey, maar uh, kunnen we stellen dat die uh, Geising er gewoon geen reed van kan? Nee, dat kun je dus niet stellen. Maar waarom, maar dat waarom. weet jij ook wel. Nee, maar 33. Drissum, is Geising slecht geprepareerd voor de tour? Nee, ik denk dat. Uh, uh, nou. Uh, nee, ik, ik denk dat die hoogtestage die hij geda gedaan heeft, dat dat een beetje te hoog was. En dat hij te snel naar beneden ging. Je hebt toch. De, ik denk dat hij de omgekeerde kerstzonziekte had. Ach. Jammer. Ik ben een beetje druk met dat t-shirtje Maar is het misschien mogelijk dat jij uh, die, die stukjes van net even terugluistert? En dat je dan de scoop door, doorpraat? Ja. in het, Ik heb hem nog steeds. <lacht> het, zit bij, het zit bij feukler ergens. Het ja. zit bij feukler ergens. Ja. Want die was wel goed geprepareerd, die kan ja. eigenlijk niet. Dat vreden, heb ik nooit en, en, gezegd. Jezus. Wat hey, uh, heb je dan wel gezegd, Leo? Dat ik me verbaasd was dat zo'n klein mannetje met 32 jaar ineens 10 overwinningen haalt voor de Tour de France. En tijdens Tour de France 10 keer ah. in het geel rijdt en dagen en ook nog kans maakt om te ja, winnen. Ja, flikker maar maar in ook. Ja, we hebben we gehad ook. Ja, heeft het is wel. Dames en heren, jongens en meisjes, echt dus niet aan de luisteraar. Het is niet te geloven, maar Leo Driessen, die vindt het heel erg opvallend. dat feukle. Ja, eigenlijk een heel klein mannetje, Eigenlijk een heel klein jongetje. Eigenlijk, ja, een verloren bij de trappers. eens bij de trappers. Ja, die, moet, die, die heeft nog een bel. Dat, en, heeft, en, en, en, en, en, dat heeft ook bijna niemand gezien. Ja, nee, maar dat je dat begint te schotker. Maar je lult was nog een schoep bij, Leo. Dus oh, je oh, hebt ja, je oh, oh, even, nee, we even... Gooi, we even. Er maar <laughs> Gooi maar nog maar een keer in. Dat Het was wel zo. Gooi er nog maar een keer in dames en heren, jongens ja. en meisjes, die, echt die allemaal luisteren Dus het is niet te geloven, maar Leo Driessen vindt veelklaar. Dat kleine mannetje, die met ja, stukjes op de schoenen moet fietsen. Die eigenlijk, nog een, eigenlijk kan al eenmaal kan sturen met, een, met een babystuurtje. Die het liefst nog zo'n zo vliegerschermpje voor zijn neus heeft. Die kan eigenlijk helemaal niet rijden. Ja, het is gewoon een leuke gemiddelde rijden, Maar eigenlijk, ja, erg groot is hij niet. En wat doet hij op de Tour de France? Ja, dan wint hij opeens allemaal dingen. En dan rijdt hij in het geel, en dan kan hij klimmen, en dan kan hij rijden. Vind je het ook zo'n slechte keus, die koeman? Ja. Dank je. Volgende vraag, Jan. Hé, hey, uh, over slechte sluit... keuze gesproken, mag ik nog heel eventjes... Uh, Wil je wielrennen? Ik ben wat wielrennen. nee, nee, zo nee we, gaan even, even, we moeten even iemand, nog eventjes, iemand nog even een kleine tikker okay. nek geven. Vind je het ook zo'n zonde van de markt? Da dat hij doorgaat? Ja? Dood? Nee, joh, dat is prachtig. Maar... Ah, nee, joh. Nee, joh. Jullie, uh, jullie hadden toch gewoon een wedstrijd? Met toen nee, Met nee, nee. nee, nee, nee Kijkcijferwedstrijd. Nee. nee, dat vond uh, Nee, nee, nee. Dat vindt iedereen die bij de commissaris zit. Nou, nee, wij vonden het prachtig. Bij, nee, ik plaats voor mezelf, RTL 7. De, uh, want ik ben in vaste dienst bij RTL. Hè? Ja, ja, ja. Uitgeleid in de Ja, live, ja voor zeker. de duidelijkheid. Ja. Maar um, nee, wij vonden het prachtig. We hebben 700.000 kijkers. Dat gaat door RTL 7 nooit. Nee, zo Maar dat gehoordelijk... maakt ons er niet uit wat, wat, wat de ja, EOS dan... Maar van. vind ja, je ja, het ook. jammer dat de Mart misschien wel verdwijnt? Nee, verdwijnt niet. Vind je het jammer dat die misschien wel uh, blijft? Nee, dat hoort toch. Dat hoort, uh, uh, wat uh, zou jij graag willen kunnen wat Mart kan? Uh, uh, zulke, uh, zulke kleren dragen en dan toch nog uh, uitstralen dat je er goed uitziet. En, en wat zou je zeg maar niet doen als jij Mart was? Datzelfde. Ja, waarom niet? ook hey, En vind je ook dat Marten nu ja, al een slappe altijd, oude hoer is? Mart is altijd een groot voorbeeld van Leo Driesen geweest. Uh, dat, dat, dat is zo'n taalkundige zin die ook andersom kan, hè? Ja. Dat is Jan Slaat-Piet. Ja? Ja, dus dan klopt-ie. Maar Leo Jan vroeg iets. Uh, ik denk dat Maarten uh, de, de, dat, dat hij dan aan het, als hij aan het eind van de dag zou uittikken... wat hij allemaal gezegd heeft, dat, het dan, uh, dat hij dan ook zijn... Uh... Maar Leo, zo ken ik er nog een. Ja? Ja, echt waar? Ja, sorry, Leo. Maar? Ja, wij, jammer zit hij vol kleerteksten uit te tikken... maar er komt geen scoop tegen, dus... Uh... Oh, nee? Nee? Nee. Hé, hey, maar heb jij ook wel eens dat je dan in een bocht ja. rijdt... en dat er dan ja, maar... opeens allemaal kaboutertjes op je rug springen? Oh, dat, nee, ik heb smiddags naar de Belg geluisterd. Je kijkt niet meer door die De crow, hè? Nou, nee, ik zat met Gert Jacobs te kijken smiddags. En dan, uh, ik moet zeggen dat de, de informatie van de Belg... daar kon je ook wel eens zelf niet naar het scherm. Die waren wat feitelijker en, ja. en uh, uh, ook wat meer to the point. Ja, want ze wisten er allebei gefrinkt van. Hé, hey, trouwens, laten we ophouden met een ja, Ik ben blij dat het afgelopen is gewoon was Waarom is een uh, hele foute keuze? Omdat uh, uh, de, de, de Koeman uh, als, als trainer iets te nadrukkelijk heeft uh, uitgestraald de laatste tijd... dat hij wel heel graag wil. Dat is nooit een goed, goed uitgangspunt. En uh, dat het ook wel duidelijk is dat uh, Feyenoord uh, niet in eerste instantie op Koeman staat te wachten. Waarom niet? Nou, ze wilden wel ja. vergaal. benaderd benaderd. Ja. Ze wilden toch eerst been houden? <kwijnt> dus ze wilden eigenlijk met been door. Ja. Hè? Als ik de feiten moet geloven. Daarna wilden ze dan gaan. Maar vergaalen. die geloven we niet. Nee, Top? goed, maar daarna willen ze vergaan. Nee, maar er was, was weer zo'n tussenzinnetje. Daar hou ik niet van, Leo. Dan moeten we, het is verdorie midden in de nacht. <coughs> Je verwacht dat we scherp zijn. Je vond Been ook een faaltrainer. Faaltrainer? Ja. Uh, ja. Nou, de, uh, ja. ja. En bij Feyenoord heeft hij het uh, uh, niet... Bij NEC goed gedaan, maar bij, bij Feyenoord minder. Ook, ja, te ja. hoog gegrepen. Nou, alle trainers, hebben, alle spitsen hebben het moeilijk gehad bij Mario Been. Ook die bij Excelsior en ook die bij NEC. Uh, ja. Dat is wel heel duidelijk. Toch, Scoop? Wat is dat? Ik krijg een, Dries zit met SMS, ik krijg sms. een sms van Dries Roofing, zo midden in de uitzending. Vraag aan Leo de Apkaashoek. Dries, zegt hij. Weet jij wat hij ermee bedoelt? Nee. Nou, laat er ook gewoon naar Dries, Dries, je bent godverdomme vijf keer ontslagen bij ons. Ik vind het wel genoeg geweest. En ja. hij heeft godverdomme drie weken lang bij ons. Dat uh, uh, stinknummer. De, ja. hey, Dries je was fantastisch. Ja, en, die, en die meetijden, de chauffeur van even, Wacht even. We hebben eindelijk een Scoop. Oh, we hebben nu wel een Scoop. Scoop. Dames en jongens. Uh... Ik vond en vind het een afschuwelijk nummer. <lacht> Leo. Duidelijker kan ik het niet maken. Scoop. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de jan is niet te geloven, Leo, Driesen, de man achter de hit. Uh, de meeste dromen zijn bedrog. Is dat zo? Nee, joh. <lacht> Wat was het nou? Weer? <lacht> ja, prima. Oh, wel. Met Hancore en Neef samen. Ja, met ja. Hancore en Nicht. En daar allemaal geen boeren uit, neef. Nee, Nou ja. Uh, ja, ja, dat nog één zin. licht ligt, eens, gered, ligt gevoelig, dus. Dames en heren, jongens en meisjes. <laughs> Echt luister, is niet te geloven. Maar Leo, Driesen vindt het nummer van de Driesroevenk over de Tour de France. Naatje. Waarom? Nee, afschuwelijk. Waarom? Dat nou, nou, ja, was ja. wel leuk. Nou, maar zal ik je nog eens wat vertellen? Nou, nog eens. Het wat. is dus eigenlijk al een oorspronkelijk ander lied. Oh. En dat heeft hij dus een Tour de France uh, uh, tekstje opgerot. Is toch leuk? Nee, dat, prima. En, en toen uh, kwam, mocht hij dan uh, uh, bij de gratis dat één keer bij ons uh, doen. En uh, dat werd een mooie running gag. Toen heeft hij een week geleden nog uh, uh, ook uh, uh, gelegenheid gekregen... om uh, in het decor van Tour de Jour een clipje op te nemen. Yeah. En dan gaat hij ineens weer een hele andere tekst zingen. Uh, ja, kennen uh, nou, wij het, Dries. Yeah. Maar ja, we, we ja, zo is bij ons programma ja, het is, ook gegaan. Ja, maar, maar dat, is toch, dat is toch A is het, uh, en B is het dom. A en B is het dom. Ja, ja, ja. Mag ja. jij nou Dries Roeving dom noemen? Ja. Nou, gooi me maar in, hoor. En dan ga ik nu lanceren. Nee, niet, maar nee, niet. Dan nu. Ik wist altijd dat ik niet mocht. Dames en heren, jongens en meisjes, echt, Janne luisteraar. Het is niet te geloven dat Leo Driessen vindt onze Dries, onze professor, dokter, ah, ingenieur, hij, onze, onze man die nu op werk wordt. Hij universiteit, van het leven is afgestudeerd. Een beetje dom. Nee. Nee, de commercieel Extreme. gezien stom dat als je succes hebt met, met een lied over de Tour de France. en je gaat dan in het decor van die Tour de Jour uh, dat liedje opnemen met een andere tekst. Maar je betaalt hem wel gewoon een beetje fatsoenlijk, of niet? Nee, niks. Ook niks. Nee, nee dat deden ook, wij ook al niet. Nee, nee. <laughs> het is ook overal hetzelfde. <laughs> Publieke, commerciële. Kreeg jij wel geld eigenlijk? Ja, ik heb wel betaald. Markt, ja, ik, ben hartstikke, ik ben heel tevreden. Oh, dat je vast dienstverband Ja, maar ja. geen bonus? Nee. Niet nodig. Ik verdien echt ongelooflijk veel. Nee, dan hoeveel? Ja, nou, het zal het zijn eh, meer dan uh, genoeg. ook kom op. Iets concreets, kan je dat wel zeggen. No nou, en ik heb net de Duitse Lotto gewonnen. Wat dan? 10 euro. Eh, nee, uh, nee, uh, nee, veel geld met, 5, met, met 10, 10 man. 75.000. Met 10 man? Of per stuk, per, per persoon. Ja, dat wil je dan wel weer Ja, leggen, natuurlijk. Ja. Per persoon? Nee. 7.500 per persoon. Ja. Is dat is toch wel PRuurdig. lekker. He. Ja, En hoeveel dagen moet je daarvoor werken bij RTL? Nou... Ja, maar jij zit wel balken en dan toch? Nee. Nee. nee. nee, nee, nee. Wel als ik alles combineer, uh, alles bij elkaar uh, dan wel, ja. Nee, nee dat just. is keurig. Ik ben hartstikke tevreden. Ja. En Gaan we nog even over voetbal hebben? Graag. Ja, ja hey. ding. Uh, Tjeula, die wordt het dus niet. Nee. En, Goed, hè? En, Dat betekent dus dat Krijf niet zijn zin krijgt. Ja. Dus Krijf gaat naar Barcelona of is blijft in Barcelona. Jan weet niks van voetbal. Nee, maar dat wordt morgen is de ledenraadvergadering uh, ja. bij Ajax. Nou, ik weet niks van voetbal. Dan zal het ik... allemaal wel duidelijk worden. Maar ik maar zei dat uh, de IJs kampioen Marijeal... werd, uh, Jan, en die werd het. Wie, uh, dit Dus de eerste nederlaag, toch, van Cruijff? Uh... Deze ronde, althans. Dus weg. Ja, maar ik denk als je Cruijff ernaar vraagt... dat hij dat dan wel weer uh, vertaalt in een, uh, in een overwinning. Waarom? Nou, dat hij de raad van commissaris al op scherp heeft gezet... voordat er iets gebeurd moest. Ja, ja. ja zoiets. Ik weet het niet, nee, maar... Uh, Had jij ring wel goed gevonden? Nee. Waarom niet? Nou, A, omdat hij banden heeft met, uh, met, met, met, met die club Trenzien, uh, waar die uh, uh, eigenaar, uh, schuine streep, voorzitter. Uh, uh, uh, uh, en dan laat je de verdenking op je. En hij uh, handelt in, uh, of hij heeft een uh, fabriek, hij heeft dus gewoon veel te druk. Ik heb voor nog één vraag. Had jij Peter Beens een goede trainer voor PSV gevonden? Als je op de bank had kunnen zitten. Nee, maar ik zie, zie jij hebt een probleem, uh, jij bent gewoon tegen dikke mensen. Ronald Koeman, Chowdhury en Peter Bermsen. Ja, en mij zit je ook al de hele avond een beetje nors aan te kijken. Ik dacht, ja, maar ik vind jou wel een uh, slank. Ik vind jou wel een. Uh, nou, ik wil figuurtje hebben hoor. Nee. Haha. <laughs> maar... Hey, Leo. Hartstikke <laughs> idee. Gewoon, gewoon ja. uh, ophouden. Zo is het goed. Gewoon een punt zit achter die zin. Ook uh, weer aan een andere bril. natuurlijk. En, uh, en uh, IJs wordt gewoon weer kampioen en met twee vingertjes Jongen, in de nazen. Jongen, alsjeblieft zeg. Ja. Leo Dries is van Telstar, kom op. Juist. Ja, maar, maar die doen niet mee in, in de divisie. Dat Nog had je met. dan dus... Dat, dat, ja. dat waar... snapt hij wel hoor. Ja. ja. Nee. Ja. Maar hoe kan je in godsnaam nou voor Telstar IJs, blijven, Leo? IJs, kampioen. <laughs> ja. Ja. ja. Ja, nou zie je het Hoe kan je voor Telstar zijn? Ja, blijven. Blijven. Ja. Nou, dat wordt alleen maar leuker. Waarom? Nou, we hebben een, een pracht van een uh, algemeen directeur... en een, een, een, een, een nog uh, meer uitgesproken commercieel manager... die dat eigenlijk uh, voor bijna nop doen. En uh, elke dag met nieuwe ideeën komen. Wie verzint nou de slogan, uh, voor hetzelfde geld winnen we? Dat vind, ik, dat vind ik de mooiste slogan die bij een betaald voetbalclub hoort. Nou ja, elke, elke voetbalcommentator die zo'n dus cliché kent... die zou hem kunnen verzinnen, toch? Of niet? Ja, dankjewel. Huh? <laughs> Dat Wat toch? heb jij toch tegen clichés? Nou, niks. Nee? Nee, maar oh. ik hoor ze elke zondagnacht. Kijk eventjes, dit is wel één groot cliché. Die man heeft drie dagen in Rotterdam gewoond. En die <laughs> ziet eruit als een, als een soort John de Wolf John de Wolf 2011. heeft een matje in mijn nek. Ja, je ja, een er lekker druk lawaai-shirt <laughs> <-tje laughs> aan. Kun jij dat shirt beschrijven? Dat shirt? Het jongens. Ja. Nou, het is, uh, het is al beschreven. Het, het is een Rotterdam-shirt. <laughs> het komt uit Spanje, hè? Oh ja, joh? Oh, ja. Hebben hey, uh, ze ook geen smaak? Hey, nu, Leo, Leo Dries heeft de muziek gekozen. En ja. uh, ik ga jullie gewoon onderbreken, want we hebben... voor het nieuws van één uur hebben we echt onvervaste muziek. Ah, leuk, meid. En die heeft Leo gekozen. Hey, en onze echt janne.nl-bezoekers hebben hem op drie gezet. Nou, Komt-ie! Op... Jezus, Leo! Goppa! <laughs> <laughs> nou, een nicht. Nou. <laughs> nou zeg. <laughs>